10 uur jobboot met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is ernstig bezorgd over berichten over Israëlische aanvallen op doelen in Syrië. De Syrische regering had de VN-veiligheidsraad en Ban Ki-moon gevraagd de aanval te veroordelen. In een verklaring uitte de secretaris-generaal vandaag zijn zorg, maar hij benadrukte ook dat hij de berichten over aanvallen niet kon bevestigen. Ban Ki-moon roept in zijn verklaring alle partijen op tot terughoudendheid... om een verdere escalatie te voorkomen in een toch al verwoestend en zeer gevaarlijk conflict. Het publiek langs de Amstel in Amsterdam heeft koning Willem-Alexander en koningin Maxima... bij hun aankomst bij het 5 mei-concert met applaus en gejaagd begroet. Het koninklijk paar woont in gezelschap van prinses Beatrix... een concert bij van de Marinierskapel... met optredens van onder andere Nick en Simon en de jonge sopraan Maria Visselier. Het 5 mei-concert is het eerste feestelijke publieke optreden van het nieuwe koninklijk paar en van prinses Beatrix na de inhuldiging op 30 april. Er lijkt een oplossing voor de begrafenis van Tamerlan Tsarnaev, de omgekomen dader van de aanslag op de marathon van Boston. Zijn oom, die ook in de Verenigde Staten woont, gaat de uitvaart regelen. Eerder werd duidelijk dat geen enkele begraafplaats in de staat Massachusetts een graf beschikbaar wilde stellen.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 Wat was de eerste Nederlandse profclub van Kenneth Pires? Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling krijgt u tijdelijk een toprecefeet van Eddie Merks cadeau. Ter waarde van 2195 euro. Kijk op Lexus.nl.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 De Lijn met Jeroen zijn kampioen. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn. Veel aandacht vanavond voor voetbal, voetbal en nog eens voetbal. Natuurlijk alles over het kampioenschap van Ajax, maar ook over de strijd om de tweede plaats. Een troostprijs voor PSV, omdat Dick Advocaat kampioen van Nederland wilde worden. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Daar hadden we ook op ingezet uh, op de eerste plaats. Dat is niet gelukt. Ajax heeft het wel minder fout gemaakt dan wij. Uh, we moeten van onszelf naar onszelf kijken. We hebben het zelf laten liggen. Er was eigenlijk op alle fronten vanmiddag wel veel te beleven in de Eredivisie. 30 Anthony Lulling. De ene is nog mooier dan de andere. Het is 5-3. Nak speelt ook komend jaar in de eredivisie. En aandacht voor de strijd om de na-competitie te ontlopen. En natuurlijk het buitenlands voetbal. Tot 11 uur in langs de lijn. Ja, de hele voetbalzondag nemen we door met Ronald van der Geer. Negen wedstrijden om half één begonnen. Bij Bijna elke wedstrijd stond er dus wel wat op het spel. Met het landskampioenschap natuurlijk als hoogste inzet. Ajax mag zich voor de 32e keer in de geschiedenis kampioen van Nederland noemen. De kampioenswedstrijd van Ajax in de Arena tegen Willem II. Het seizoen 2012-2013, een overwinning op Willem II van 5-0. 33 gespeeld, 21 keer gewonnen, 10 keer gelijk en maar twee keer verloren tot nu toe. Het is toch weer een hele opluchting, zo'n wedstrijd is toch heel anders dan een normale wedstrijd. En gelukkig scoor je wel redelijk snel en eerst wel moet je gewoon 4 keer scoren, dan is het klaar. Maar het was geen goede wedstrijd. De enige vraag die hier nog is...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 het is 3-0 geworden voor Ajax. En zo krijgt de kampioenswedstrijd nog meer cachet. Het is een doelpunt van Victor Fischer. Hoekschop voor Ajax. Met nog altijd die 3. Dan komt de vierde. Ja, en het is Siem de Jong, De aanvoerder zelf. Die doet. Leuk voor hem. 4-0. Het feest is compleet voor Ajax. Het is 5-0 geworden. En de doelpunten maken naar een doelpunt te maken na mooie aanval van Ajax. Is invaller Danny Hoese. Prachtige shirts hebben de spelers aangetrokken gekregen. En wat gek, allemaal hetzelfde rugnummer. Rugnummer 32, oftewel de kampioenshirts. Het rugnummer 32 staat natuurlijk voor de 32e titel. Rob de Wit geeft de schaal, Assim de Jong. Ajax, landskampioen 2012-2013. 5-0, winnen in de Amsterdam Arena. Ronald van de, Geer in de studio. Ronald, kampioenswedstrijd met 5-0 winnen. Dat is zoals het hoort. Speelde Ajax ook echt als de kampioen van Nederland? Ja, omdat Willem II een beetje als kanonnenvoer diende... Ja. Uh, speelde Ajax uh, eigenlijk zonder problemen. En dat is prettig je kampioenswedstrijd eigenlijk zo moeiteloos kan afwerken... Ik twijfel je dat... dat het fout zou gaan, Nee, nooit. Eigenlijk al, al de week voorafgaand niet. Uh, Willem twee kan daar met de beste bedoelingen komen... maar staat niet voor niets onderaan. had ook nog een stal van blessures. Ja, dan weet je, als Ajax dan snel scoort en dat gebeurde... dan wordt het een soort uh, gala-voorstelling. En dat hoort wel een beetje bij een kampioenswedstrijd. Die ja. moet niet al te lastig zijn. Nee, en ook dus er waren toch wel wat zenuwen. Hoorde je Simon de Jong zeggen vandaag... maar die hebben ze binnen van zich afgespeeld. Ja, als je, als je zo snel dus scoort en als je eigenlijk niet... In gevaar komt, kansen creëert, kans op kansen. Heel af en toe is een slippertje achterin. Maar dat, dat is het dan. Ja, dan, dan weet je, het, het, er ligt natuurlijk druk op, met name omdat er zoveel geregeld is. En, hè, de, ja. de, de, de huldiging was al klaar, het podium was klaar, alles stond klaar. Ja, dat is de enige druk, maar eigenlijk heeft er toch niemand aan getwijfeld... dat Ajax vandaag in eigen huis van Willem II zou willen. Ja, je zei al, het podium stond klaar. Na de wedstrijd namelijk verplaatste dat feest zich uh, naar buiten. Hè, naar uh, ja. naast de arena op de boulevard. Uh, daar vierden de spelers, de supporters, prominent Ajax het kampioensfeest En uh, onze Edwin Cornelijs stond tussen de feesten de massa.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 Daar Blind! De het ziet voor dit jaar, hè? dat moet toch een grote eer zijn voor een blind. Ik krijg kippenvel het moment dat ik werd uitgeroepen en uh, ja, ik ben super trots. Dit is eigenlijk uh, een bekroning op mijn seizoen. En, uh, ik heb, ik heb zo'n uh, zo seizoen gehad en kan ja, ik alleen maar danken aan, aan mijn team, aan de supporters, aan mijn familie, vrienden en vriendinnen. Ja, nee, ik ben super trots. Dit was het seizoen waar alles op zijn plek viel voor jou? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, ja, het kwam er nu allemaal uit wat ik in me had. Natuurlijk, uh, uh, ik kan nog beter en ik wil nog beter en ik wil nog leren. En, uh, ja, ik hoop dat het volgend jaar weer hetzelfde kan brengen als nu. Waarin zit het hem um, dat je dit seizoen zo top bent geweest? Nou, ja, ik denk uh, ja, het vertrouwen van het elftel, het vertrouwen van de trainer en, uh, ja, bij wedstrijd ging het steeds beter. En ik kwam in een flow. En, ja, dat gaat alles vanzelf. Ja, ik weet eigenlijk niet. Het gaat vanzelf. Het, het geloof in eigen kunnen dus? Ja, misschien wel. Ik wil toch iemand naar voren halen. Ik weet dat jullie uh, hartstochtelijk zullen toejuichen. Die dit feestje toch weer voor elkaar heeft gekregen. En ook alles om de...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 Dan laten we het podium gewoon staan. Burgemeester van der Laan, u dacht ik houd uw toespraak maar kort, hè? Nou ja, het is wel al, al fijn dat ik het, het woord had. Maar je moet geen lange toespraak houden. Het ging om de felicitaties aan Ajax en aan de supporters. Het viel me wel op, dit werd wat gefloten. Hè? Want de supporters waren het niet onverdeeld eens over de huldiging op zondagmiddag bij de Arena. Nee, maar dat, is, dat weet je.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 is nou de mooiste? De eerste vond ik persoonlijk de mooiste, omdat alles viel in elkaar. Op mijn verjaardag, de 30 Zo lang geleden, iedereen zat te smachten. Qua sfeer en allemaal was dat het, het mooiste. Maar... Anderzijds, uh, elk uh, kampioenschap is er één en dan moet je, moet je koesteren en daar moet je van genieten. Ja precies, wat je ook wel zeggen, dit seizoen heeft Ajax het meest dominante voetbal gespeeld. Nee, Dat we kunnen... lijkt me voor de trainer Dat nou, De is natuurlijk altijd heel mooi, maar voor trainen zijn er op technisch vlak...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 En laten we hopen dat het volgend jaar weer hetzelfde is. Dat teken ik je Dankjewel. En tot volgend jaar. Ja, dat valt natuurlijk nog maar te bezien. Maar voorlopig uh, gaat het dan lekker bij Ajax in Amsterdam, Ronald. Wanneer was nou echt duidelijk... wanneer Ajax die titel ging pakken voor jou? De wedstrijd tegen PSV. Dat was natuurlijk het sleutelduel. Ja. Ja. En uh, daarin waren ze uh, ten eerste tien keer beter dan PSV. Maar uiteindelijk was het resultaat natuurlijk ook goed. En ja, vanaf dat moment wist je dat Ajax... Um, geen punten meer zou morsen. Dat is wel gebeurd tegen Heerenveen. Maar dat heeft uiteindelijk. De voorsprong was zo stabiel dat Ajax niet meer in, ja. in gevaar is gekomen. Eigenlijk wist iedereen toen wel dat het kampioenschap uit zicht was en dat Ajax die titel zou gaan prolongeren. Wel aardig dat je de hele dag hoort uh, waarom. Ajax die titel heeft gewonnen. He. Allerlei meningen natuurlijk. En het collectief komt er iedere keer naar ja. boven drijven. Ja, nou ja, noem jij maar de absolute ster van Ajax. Ja, dat is het Hier is is dus er niet. niet. Nee, het is niet. Nee, het is het kampioenschap van het, van het collectief. Het is, uh, maar um... dat is niet DES Ajax. Hè? Nou ja, nee. Normaal gesproken heeft het altijd nog wel een absolute verdette in het, uh, in het team. Een, een, een, een, iemand die er echt ja. bovenuitspringt. springt. Uh, dat kan in, in, in negatieve vorm zijn dat er hè, een, een, een klootzak in het elftal zit, maar vaak zijn er toch meer de de, de, de, bril de Maris, briljante de spelers, Soares, de, Soares, de Nou ja, zwaardes was natuurlijk beide. Absoluut absolute winnaar. Maar dit ja, dit elftal is uh, je zou bijna zeggen maar dan dan doe je ze echt te kort. Dit is een elftal ideale schoonzone. Ja. Maar dat is het wel. Er zit alleen Paulsen heeft een beetje gif en en voor de rest is het natuurlijk is Fischer een leuke en een, een, een fantastische voetballer. Eriksen is maar, is goed. Ik Eriksen dat niet moeten zijn eigenlijk? Had Eriksen niet dit jaar de grote meneer moeten zijn van Ajax? Nou, misschien had hij wel wat dominanter moeten zijn. Misschien ook voordat hij naar het buitenland gaat... moet hij nog wel één seizoen de allerbeste zijn van de eredivisie. Maar uh, Ajax had het dit jaar niet nodig. Ajax heeft heel erg op het collectief gehamerd. Met name op het spelsysteem. Dat bleek eens te meer uh, een succes. Er is wel eens gezegd, uh, er is geen plan B bij Ajax in, in, mm -hmm. in fases. Want tien gelijke spelen is niet misselijk. Hè? Dat is eigenlijk ook <kuggen> niet des Ajax. Nee. Maar twee nederlagen. Allebei gek genoeg tegen Vitesse. Uh, maar het is met name het collectief, het, het systeem dat, uh, waarin, waarin iedereen zo zijn plek wist. En, en ja. Ja, als ik er iemand uit moet halen waarvan ik dan denk... ja, dat is iemand die er voor mij wel is uitgesprongen. Maar dat is eigenlijk iemand die geruisloos van positie naar positie is gegaan... in het elftal, gehaald is voor de breedte, dat is Lasse Schöne ja. uh, geweest. En voor de rest, ja, Fischer is, is doorgebroken. Uh, Eriksen is stabiel geweest, niet, niet uitzonderlijk. De Jong heeft zich uh, als spits en als middenvelder... en daar in diverse posities prima gedaan ja. voor maar, meer... Ja, veel ja, multifunctionele spelers. Allemaal maar op, maar ja. er zit geen. Je kunt niet zeggen: maar, Dit is het kampioenschap van ja van Frank de Boer. Wel, ja, Frank de Boer, ja. dat is dat is natuurlijk een buiten iemand met, met, met kwaliteiten. Daar komen we uh, nog wel even op terug, maar. Um, dat ook een feit dat Daly Blind wordt uitgeroepen tot Ajax Schiet van het jaar is een verdediger. Een linksback? Ja, dat, dat gebeurt nooit. Nee, daar, daar zit denk ik wel een, een emotionele lading ook nog achter. omdat, omdat een blind omdat, is. Nou ja, omdat het een blind is. Omdat er uh, met de naam Blind en Ajax natuurlijk wel het een en ander is misgegaan. Dan gaat ja. het met name over Pa Blind, maar ook over Daily. Die toch echt aan het begin van dit seizoen zijn ongenoegen bij ons heeft geuit, weet ik nog. Over het feit dat hij uh, toch in periodes is uitgefloten door het Ajax publiek. En dat hem ja. dat als, als, als echte clubman. Mm. Buitengewoon veel pijn heeft gedaan. Ik denk ook dat er intern veel twijfel was over uh, Deli Blind. Maar de jongen heeft zich daar fantastisch uitgeknokt. Zegt nu: Dit is mijn beloning. Ja, ik denk dat zijn beloning al was in het oranje shirt. Dat dat eigenlijk al een beloning ja. was voor. Uh, en hij heeft zijn contract verlengd. Dus het is een hartstikke mooi seizoen. Hij verdient het ook. En ja, ik denk ook op basis van deze feiten moet je hem eruit uh, pikken. En ja, dat het geen aanvaller is of een topscorer, dat geeft alleen maar aan... dat dit het kampioenschap van het collectief is. Ja, um, Het derde uh, titel op rij uh, voor Ajax. Kun je ze eens vergelijken, kort, die drie titels? Nou, De eerste titel was natuurlijk... Um, um, uh, halverwege het seizoen door uh, de boer werd het overgenomen van Jol. Hè, dat was in dat eerste jaar. Um, daarin heeft uh, de boer veel moeten repareren naar, naar, naar eigen inzien. En is hij een inhaalrace gestart die uiteindelijk goed genoeg was om kampioen te worden. Gek genoeg, uh, weer min of meer opnieuw beginnen. Weer lang geduurd voordat het spelsysteem optimaal functioneerde. En weer een inhaalrace. Ja, dit jaar is het niet echt een inhaalrace geweest. Ik hoorde al de wereld net zeggen, het was wat stabieler. Dat klopt, het was niet altijd goed. Want Ajax heeft echt wel in wedstrijden klem gezeten... waarin je dacht van ja, uh, je zou nou opportunistisch kunnen gaan spelen. Maar die spelers heeft het niet. Altijd vastgehouden aan het spelsysteem. Maar nooit een hele grote achterstand opgelopen. Dat is het verschil met de ja. afgelopen twee jaar. Het is allemaal net inderdaad wat... Uh, wat stabieler Halverwege, geweest. Hè, met, met, uh, met de winterstop stonden we wel een paar punten achter op PSV. Ja, maar niet zo extreem als uh, vorig jaar, weet ik nog, in Utrecht. Dat ik uh, Frank de Boer sprak na de 6-4. Die, ja. die, die, die, die, die wedstrijd, de wedstrijd die niemand ja. ooit meer zal vergeten. En dat hij zei, ja, het gaat nu wel heel erg lastig worden. En steeds is Ajax... Naarmate het seizoen voordert, en dat heeft denk ik toch met het spelsysteem te maken, wat uh, lat la daarvoor ligt hoog. En men moet st toch steeds weer nieuwe spelers inpassen. Vandaar ook die inhaalrace in dit jaar. Maar dat heeft ook te maken met PSV, Feyenoord. Vitesse zijn nooit echt weggelopen. Dus nee, er, er zat aan alle is zat uh, geen kanten punten. Er is natuurlijk geen liggen. ploeg geweest dit seizoen die echt een lange serie van successen aan één heeft geregen. Ja, Ajax eigenlijk. Ja, maar uiteindelijk... goed, gelijk spelen werden daar ook weer als een halve nederlaag gezien. Ja toch uh, de, de titel van Frank de Boer, uh, constateer je net al, het is natuurlijk de coach maar het is ook zijn titel omdat hij dus zijn ploeg in een spelconcept heeft gegoten dat de ploeg past. Ja, het lijkt erop dat, dat Ajax terug is gegaan naar het eigen DNA. Hè, zonder dan nog even die verdetten, want die hoorden er vroeger wel altijd bij. Maar, het is, maar dat uh, komt dan nog. Maar dat, dat komt dan misschien nog. En misschien wordt Fischer dat wel. Of misschien wordt Erikse, als die blijft dat wel. Um, maar nee, Frank de Boer heeft in elk geval, en dat is denk ik het allerbelangrijkste bij Ajax, want er is natuurlijk een hele uh, periode met, met ruzies en weet ik wat allemaal geweest. Ja. Er is rust in, uh, in Amsterdam, tenminste. Voor, naar mijn ja, wat, idee. Ja, wat een zegen voor die Club, en van de de het gedoe club. en dat en dat zo Frank de Boer dan aan het hoofd staat. Ja, en maar hij al straalt rust. altijd rust uit. Uh, hij raakt nooit in paniek. Ik denk ook dat zijn spelers dat op deze manier ervaren. En het zal best wel eens gedonderd hebben in die kleedkamer. Dat geloof ik zomaar. Maar het is, het is, ja, hij, hij, hij straalt het uit. Hij straalt de absolute rust uit. Ook de wil om te winnen. En ik denk dat dat... Uh, ja, echt, ik begin dit langzaam een fenomeen te vinden, Frank de Boer. Dat vond ik als voetballer al. Maar alles wat hij als voetballer had, laat hij nu als trainer eigenlijk ook zien. Sam denk ik, we gaan we nog even vooruit blikken. Maar eerst even contact met de kampioenen. Met... Uh... Iemand die heel veel kampioenschappen van IJssel heeft meegemaakt. elftalleider David Ent. David, uh, goedenavond en van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ja, hartelijk bedankt. Uh, goedenavond ook. Jullie zijn feest aan het vieren, maar waar eigenlijk? Ja, in het uh, Amsterdamse havengebied heb je een paar 10, die etablissementen En één daarvan Aha. hebben we uh, ons eigen gemaakt. En daar... Uh, ja, daar gooien we even alle remmen los. <laughs> alle remmen los, ja. En het blijft een beetje geheim natuurlijk om de privacy te beschermen... en om uh, uh, lekker ongedwongen feest te kunnen vieren. Dat gebeurt dus ook. Alle remmen los, zeg je. Uh, waar uit dat zich in? Nou ja, in uh, na een uh, mooie huldiging bij het staan. Dus hebben we wat gaan eten in hetzelfde de, in etablissement. En uh, vervolgens uh, is het een beetje uitgeruimd... en verbouwd tot een complete discotheek met optredens van... Uh, nou ja, de, crème, de la crème van de Nederlandse uh, hitwezen. Vertel eens, wie dan? Ja, ja, dan heb ik het natuurlijk over Jan Smit. Ah, uh, ja. En Robert Leroy, maar ook uh, Gladys uh, Grace. Zo, te maar. Wezen. Jan Smit, die moest u wel een beetje helpen natuurlijk, want zijn club uh, promoveerde net niet natuurlijk. Ja, die hebben we even dus, uh, uit de dip moeten trekken. Uh, maar ja. Ja, weet je, dan dat is beter dan samen met Frank de Boer met de schaal op de twodeling staan en een okay. mooi lied zingen. Ach, heerlijk zeg, hé. Hey. Hoeveelste titel is dat eigenlijk voor jou, uh, persoonlijk? Ja, weet je, sinds ik bij Ajax Werken zit mijn vijftiende landstitel. Maar ze smaken altijd die nieuwe. Ja, comes... ja, en, en, en uh, omschrijft deze titel dan eens, dit seizoen, voor jou? Ja, dit is... Uh, omdat je vorige... Je hebt er al twee gewonnen, achter elkaar. En dan denk je, dit zal heel moeilijk worden. En ja. dan, de moeilijkheidsfactor die stijgt natuurlijk. En dat maakt het ook mooi wanneer je het wel redt. Terwijl we iets stabieler zijn geweest dan vorig jaar. We hebben meer... Uh, ja... Uh, Balans gehad eigenlijk in het elftal. Dat is ja, weet je, elk kampioenschap, elk laatste kampioenschap is het mooiste. En dit is ook weer het mooiste, tot de volgende. En ja, het is wel heel erg een kampioenschap met het uh, stempel van Frank de Boer. Ik hoorde u net al zijn naam noemen. Ja. En niet helemaal uh, onterecht, want hij is natuurlijk niet alleen bezig met het elftal, maar hij is wel een bepalende factor, niet alleen naar de spelers toe, maar ook naar de staf. Je noem, ik hoorde de rust noemen die hij uitstraalt. Nou ja, die rust die is er soms ook wel eens niet. <lacht> uh, maar daar merken wij dan weer niks van, zeg maar, als pers. Ja, dat is het. Hè. Weet je, het, ik zou het zo kernachtig willen uitdrukken... dat hij macht over de materie heeft. Nu is het natuurlijk altijd makkelijker wanneer je succes hebt, mm -hmm. maar het, de weg naar dat succes is niet altijd. Ook dit jaar is het niet uh, helemaal over uh, geplaveide paden gegaan. We hebben ook, ook wel eens moeilijke periodes gehad ja. en juist op dat moment was hij toch een man die uh, wist welke kant hij op uh, ging. Maar, maar, niet maar, afweek van zijn filosofie. Ja, Frank de Boer staat in een illustre rijtje met Louis van Gaal en Rienis Michels. Ja. Uh, maar maar jij ja. hebt al heel veel trainers zien komen en zien gaan. Kun je hem daar al een beetje mee vergelijken dan? Ja, het is, uh, het is gek, hè. Maar voor Frank is de moeilijkheidsfactor misschien nog wat groter. Want Michels heeft gebouwd aan een team wat sterker en sterker werd en niet werd aangetast door aankoopbeleid. En daarmee heeft hij in de jaren 60 drie landtitels gehaald. Louis van Gaal heeft gebouwd aan een team. had het geluk dat er niet te veel spelers werden weggekocht. En heeft daar op op een gegeven ogenblik de vruchten van geplukt. Hij is in 91 gekomen, 94, 95, 96 kampioenschappen. En Frank is plomvloeren gekomen in een periode dat we het echt wel lastig hadden met veel gedoe rond de club. En heeft onze club naar de titels geleid. Dus misschien is dit toch wel, ja, die andere twee zijn grootheden. Die hebben een diepere carrière. Maar misschien is dit wel een nog grotere prestatie. Ja, maar omdat wellicht de kwaliteit niet zo groot is als bijvoorbeeld in '95 toen je nu met supersterren te maken had, natuurlijk. Ja. Maar ja. Kan, je, kan je het wel met die ploeg al vergelijken, denk je? Nou, als je zeker ook in '95, maar ook in de jaren 60 hadden we natuurlijk wel een team... dat voornamelijk gebaseerd was op spelers die uit de eigen opleiding kwamen. Hier en daar natuurlijk wat toevoegingen, ook dat heb je nu. Maar dus wat dat betreft is de identiteit van Ajax niet zoveel veranderd. Ja, natuurlijk heb je spelers uit uh, verschillende delen van, uh, van Nederland. Maar ja. uh, veel komen uit de jeugdopleiding. Dat was in de zestiger jaren zo. En dat was ook onder vergaal. dat de, Toen we de Champions League wonnen, hadden we ook een uh, mannetje of zes uit de eigen opleiding. Wat op zich uniek is. Zegt drie titels op een rij. Uh, is de vierde in aantocht? Ja, dat is natuurlijk altijd je streven en je doel. Dat wil je halen. Of het mogelijk is, dat is een tweede. En uh, het zou gewoon echt een superprestatie zijn als ze dat konden halen. Maar de weerstand wordt steeds groter. We zullen weer mogelijk een paar spelers verliezen. Ik hoop het alleen maar. En ja. ik hoop dat het dan weer een nog mooier kampioenschap wordt dan dit. Oké okay, David, waar uh, wij natuurlijk een beetje benieuwd zijn is na het feest geduist. Kan je ons iets laten horen als je even met je telefoon zo de zaal loopt? loopt? Ja, dan moet ik even naar binnen. Want daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. Ja. Ik, ik hoop dat het. Uh, wacht even, ik moet even naar de deur door en dan. Uh, Luister mee! Ah, ja, dat is Wie was dat? Dat <laughs> is goed hè? Helemaal goed. Maak er een mooi feestje van nog. Okay. En bedankt je wel dat je even naar de telefoon wilde komen. Ja, graag gedaan. Tot Dag, Edens. Bye bye. Robert Kom. Leroy doet het goed in bloed, zweet en tranen. Kijk, ja, ja. dan jij dan weer. Uh, nog even vooruit kijken, wat we net ook met David Entel deden. Uh, uh, de, de, de gaan misschien mensen weg? Uh, welke gaan er zeker weg? Welke spelers? Nou, niemand zeker. Maar ja. het, is, uh, het zou niet of heel logisch zijn... Weg. Dat Eriksen en De Jong bijvoorbeeld zouden vertrekken. De Jong die al jaren daar speelt. Um, alleen wel een verstandige jongen is. En wel zal afwegen waar hij naartoe gaat. Ik vraag me af eigenlijk als, of hij, als, als echt kind van de club. Hè, en, en, en het systeem door en door kennende. Of hij buiten Ajax ook zo goed kan, uh, kan functioneren. Maar uiteindelijk zal hij op zoek gaan naar iets nieuws. Uh, Eriksen, die natuurlijk uh, nog niet heeft bijgetekend. dreigt ook wel te vertrekken. Ja, uh, Toby Alderwereld. Mm -hmm. Daar had Edwin het net ook over. Hoewel ik denk dat hij niet in de top terecht gaat komen. Bijvoorbeeld in Engeland, maar net iets onder. Misschien moet hij ook wel nadenken, want hij speelt bij Ajax alles. En er komt ook een WK aan, ook voor België. Ja, en dat geldt, geldt dat ook, ook en dat voor Sim de Jong. Jongen. Ja. Dus die jongens zullen daar, uh, dat, dat geldt ook voor andere clubs, daar wel over nadenken. Maar ik denk dat er wel een... Uh, en het is ook gezond, hè. Je moet uh, zoals dat zo mooi heet doorselecteren. Ja. En, en ja, ik denk dat Ajax uh, uiteindelijk als die vertrekken uh, Maher en Van Ginkel uh, binnenhalen. Ja, die, die, ik Dan denk je dat, je dat die op termijn op... beter zijn. Ja, dat die uh, zich nog wat verder kunnen ontwikkelen. Oké, okay, dankjewel Ronald Zom, en praten we verder over plaats 2 en verder. Take Conley, Sweet Soul Music. Ronald van der Geert, daar gaan we mee uh, verder praten, zo direct. Maar eerst even naar die plaats 2 luisteren. De clubs namelijk die tot een paar weken geleden... ook nog Kansrijk werden geacht om mee te strijden om de titel. Rest uh, resten vandaag niets meer dan een troostprijs. Een troostplek PSV, Feyenoord en Vitesse. En de tijd om plek 2, de vervelendste plek... als je eigenlijk kampioen wil worden. En die schiet tegen de keeper op. Die laat hem los en van dichtbij is het dan gewoon 3-2 Lens...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 Dan kan je redelijk, redelijk tevreden zijn. En dan hebben we nog de beker die we kunnen halen. Voor de club PSV is het natuurlijk geweldig dat we voorronde Champions League spelen. Sander Duits die meestal inderdaad de strafschoppen neemt bij RKC. Sander Duits. En hij scoort voor de Waalwijkers. 3-2 is het hier in het Stadion. Veldhuizen ging nog wel naar de Goede Hoek. De bal goed, hard, laag ingeschoten. En dus vindt het publiek achter het doel bij Jeroen Zoet. Met name daar weer feest RKC op 3-2 tegen Vitesse.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 Toch de scherpte te hebben voor de kool. En dat, dat, is, uh, dat is bij RKC geweest, uh, dat is bij uh, Zwolle uit geweest. Uh, nou ja, als je die wedstrijd optelt, hadden we misschien wel de meeste kansen gecreëerd in die wedstrijd. Maar je maakt ze niet af. En uh, omdat je, denk ik, uh, de absolute wil dan te weinig hebt. Is uh, dat toch gek? Wel. Ja, dat is gek, maar ja, dat, dat gebeurt wel in de voetbalrij. Dat. Uh,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 Al dus Mark van Bommel over de tweede plaats. Uh, bij PSV is natuurlijk Ronald uh, het gevoel heel dubbel. Hè? Want wat, wat zij, zij moesten kampioen worden. Die druk hebben ze zichzelf opgelegd. Die druk heeft de directie richting de spelersgroep gestuurd. Richting de technische staf. Het is alleen maar over kampioen worden of niet uh, gegaan. Was dat slim? Nou ja, het heeft misschien wel wat stress opgeleverd. Um, je kunt je uiteindelijk afvragen of alle elementen wel aanwezig waren om kampioen te worden... of alles allemaal wel zo goed in elkaar paste ja, bij, uh, wat, bij PSV. Wat zo goed ging bij, bij Ajax, dat, dat, die eenheid. Ja. Stabiliteit. Ik hoorde David Ed net ook nog het hebben over stabiliteit. Ja, Die heeft bij PSV natuurlijk ten alle tijden ontbroken. En daar waar Ajax zo'n vastomlijnd plan had... waar Frank de Boer uh, niet van af te krijgen was... en wat ze uiteindelijk succes brengt... daar heb je bij PSV nog wel eens naar het plan moeten zoeken. Um, ja. Dat hing natuurlijk nog wel eens als, als loszand aan elkaar. Hoe kan dat met dik advocaat topcoach aan het roer. Nou, ik denk dat het heel complex is. Dat je daar wel tijd voor nodig hebt om dat, uh, om dat helemaal te doorgronden. Um, laten we toch maar proberen, maar dan een beetje op hoofdlijnen. Je kunt je afvragen of er echt een klik is geweest tussen de trainer en de spelersgroep. Um, Dick Advocaat heeft natuurlijk altijd met, uh, zeker de laatste jaren, in de absolute top kunnen werken. Uh, waarbij um, hij uitging van uh, mogelijkheden, kwaliteiten van spelers. Waren die er niet, dan werden die er nog wel bijgehaald. Hij is ten eerste geschrokken, denk ik, van de kwaliteit van de PSV-selectie. Nou, daar was dus al geen match, want ja, hij maar wacht de even, de spelers... die, die kwaliteit van de PSV-selectie... die was vrij onomstreden, toch? Met, met allemaal goede voetballers. Ja, maar dat viel uiteindelijk toch tegen... als we het hebben over het, uh, het verdedigende aspect. Want als je kijkt naar de cijfers van PSV... dan is er niks aan te merken, denk ik, op het de... vermogen. Nou ja, dat is prima. O ongelooflijk. Maar ja, heeft, ja, ze worden geen kampioen. Dus gaat er aan de andere kant iets mis. En dat is verdedigend. Daarbij zal het niet altijd een team geweest zijn. En denk ik dat uh, Dick Advocaat toch ook wel moeite heeft gehad... met de tere zieltjes van zijn, uh, van zijn spelers. Langzaam maar zeker ontstaat er toch ook zoiets als een generatiekloof. Ja, en daar en... had hij natuurlijk minder mee te maken in die, in die wat meer de, de, de Oostblok-landen, ja, maar... die, die doen wel wat Maar zegt. dan werkte hij natuurlijk ook wel met spelers die, die misschien wel wat verder waren in hun ontwikkeling. Ja. En, de, en dat was natuurlijk bij PSV niet. Ja, dat is natuurlijk ook wel waar Mark van Bommel het vaak in bedekte termen over gehad heeft. Er is bij PSV wel eens gesproken over een kabel, maar was dat allemaal niet zo extreem. Maar dat het niet heel goed boterde tussen alles en iedereen... Dat, dat kwam met name tot uiting in onrust op het veld, maar ook eromheen. Hè? Frustratie, de tunnelincident van Lens. Ja. Het, het slaan door een glazen ruit van Pieters. Wat hebben we nog meer gehad? Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Lens die nog geschorst is geweest. Uh, nou ja. ja, dik advocaat. Uh, uh, daar hadden we het over. Hij gaat weg bij PSV, dat is wel duidelijk. Al heeft hij dat nog steeds niet helemaal officieel bevestigd.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 nou, dan ben ik blij dat we afsluiten met uh, de tweede plaats... en, en donderdag weer een andere wedstrijd. Weet je zelf wel even wat volgend jaar zit dan? Dat, uh, dat weet ik nog niet, nee. Huh. Spannend? <laughs> ja, dat is spannend. Dat klopt. Ja, Dick voor Advocaat heeft met veel plezier gewerkt. Dat dat stelde niet echt altijd uit. Nee, zeker niet voor de camera's. Dat um, maar ja, waarom zou je iets anders zeggen... als je uiteindelijk tweede de finale nog kunt winnen? Uh -huh. En PSV, daar is hij dan niet meer bij. Maar hij kan zichzelf natuurlijk nog belonen... door uiteindelijk door die voorrondes uh, te komen. Dat wordt overigens wel een groot probleem. Want Nederland stijgt niet op de ranglijst. En krijgt nu vaak in de eerste ronde natuurlijk... al een ja. alle sterke tegenstander. Maar goed, hij zal uiteindelijk wel met een bepaald plezier hebben gewerkt. Maar hartstikke gefrustreerd natuurlijk toch. Uh, de hertgang uiteindelijk verlaten. Ja. En, uh, en het Eindhovense. Maar hij zal intern, denk ik wel iets andere mening hebben. Het zal hem allemaal toch wel wat tegengevallen zijn. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Uh, ligt die default de fout uh, om um, die kant maar eens even op te gaan, ook niet een beetje bij het aanstellen van advocaat? Hadden mensen dit niet uh, in de top van PSV moeten zien aankomen? PSV is natuurlijk van huis uit altijd een, uh, een koopclub geweest. Um, uh, een club die uh, met name dacht aan de korte termijn, snel succes. En advocaat heeft natuurlijk eigenlijk hetzelfde idee. Die, dat is geen opbouwtrainer, dat is iemand voor direct succes. Um, iemand die aantoonbaar succes heeft gehad in het, uh, in het verleden. Dus eigenlijk leek het een gouden greep om, uh, om advocaat neer te zetten. Omdat er zo'n talentvolle groep stond. En ik, ja, nou ja, daar leek het op. En, en, ja. en met, met jongens als, als Strootman. Toch een international. Van Bommel die terugkomt. Narsing die weliswaar geblesseerd was, die nog even aan de selectie wordt toegevoegd. wonen. Maar ja, aan een, aan een kleurloze spits als Matafs, een slechte verdediger... als Marcelo, uh, geen rechtsbek in je selectie hebben... en daar met middenvelder Hutchinson moeten spelen. Ja, dat zijn dingen die advocaat natuurlijk ook wel gesignaleerd heeft. En gezegd heeft van, ja, joh, als je echt succes wilt, dan zul je verdedigend er iets bij moeten halen in de winterstop. En Mark werd gehaald. Daar was dan tot zijn frustratie wel geld voor... maar niet voor een directe versterking. En Mark is natuurlijk iemand voor de toekomst. De dus PSV was langzaam maar ja. zeker aan het... Overschakelen naar een langere termijn visie. Ja, daar had de advocaat natuurlijk helemaal geen boodschap aan. Die wilde nu succes. En ik denk dat daar in de winterstop al iets is gebarsten tussen in de relatie. Ja, nou, er gaat daar een andere wind waaien, denk ik. Hè? Uh, met de komst van Philip uh, Cocu, hoogstwaarschijnlijk. Ja, dat is niet voldoende. Hè? Nee. Nou ja, wat, wat, wat moet er nog meer veranderen voor PSV? Uh, beleid. Uh, de clubs in Nederland, Ajax en Feyenoord, zijn succesvol met de eigen opleiding die bij PSV. Dat nou, denk ik toch verwaarloosd is. Of in elk geval is, heeft, het ervoor, uh, heeft het de laatste jaren niets opgeleverd... omdat er geen speler een kans heeft gekregen... nu een beetje de Pai en Locadia die dan hè, uit die opleiding... zo af en toe er is aan mogen ruiken, maar verder niet. Maar dit denk ik ook u een onderdeel is van het nieuwe PSV... waarbij Brands en, uh, en Sanders uh, nu toch ook wat onder druk komen te staan. Nu dat natuurlijk een groep oud-PSV'ers zich met mm -hmm. de club... schijnt te gaan bemoeien onder aanvoering van Hans van Breukelen... waar Hiddink ook van heeft gezegd... Uh, mijn steun heb je en daar zal ik misschien wel van adviezen dienen of iets actiefs gaan doen. Dus er zal iets gaan veranderen bij, uh, bij PSV... omdat een kampioenschap nu wel heel lang uitblijft. Korte termijn succes niet mogelijk is. Dus men zal nu willen gaan bouwen aan, aan, aan een periode van successen in, uh, in Eindhoven. Ja, daar gaat dik advocaat niet meer bij zijn. Nee. Ja, Koku wel, met Faber en uh, waarschijnlijk Van der Weerden. Dat worden dan uh, de drie man bij het, uh, bij het eerste elftal. Ik denk dat ik daarna net iets aan ervaring mis. Maar goed, dat... Uh... We zullen zien. We gaan uh, naar de, die andere ploeg nog even kort. Want uh, Feyenoord uh, liet het uh, vandaag uh, heel erg liggen. We uh, hoorde net Ronald Koeman al even. Dat de echte wil ontbrak in zijn ploeg. Dat is toch bijna niet voor te stellen... als je toch uh, net Herakles hebt opgerold en richting die tweede plaats ging? Ja, ik weet ook niet hoe je het woord echte wil moet, uh, moet uitleggen. Omdat hij aan de andere kant zegt... we hebben het laten liggen in wedstrijden waarin we wel kansen kregen... maar die uiteindelijk niet maakten. Ja. Ik denk niet dat iemand de wil niet heeft om te scoren. Dus okay. ik denk dat... dat dat het woord wil... Wat wij daar uh, aan... Uh, dat straalde uh, niet echt uit. Nee, nou ja, uiteindelijk, ik heb die wedstrijd tegen Peksewolle gezien... daar waren tal van mogelijkheden... maar dat is eigenlijk al het verhaal van Feyenoord het, het hele, hele seizoen. seizoen. He, moeite hebben met het benutten van kansen. Pelle heeft dat natuurlijk wel goed gedaan. Immers was de laatste weken op, uh, op schot. Het, het, het, het is een, een, een complex verhaal... waarin Feyenoord wel eens wat, wat labbekakkerig heeft gespeeld. Maar in die fases kwam het ook niet voor de goal. Maar uiteindelijk, ja, het gebrek aan het ja. vermogen heeft toch opgebroken. Om al Feyenoord natuurlijk een prima jaar achter de rug. Ja, dat, maar dat moet even indalen. Ja. Want uiteindelijk begin je natuurlijk met een gemankeerd elftal. Je bent vier mensen kwijtgeraakt uit je as... Je, je haalt de spits waarvan je weet, niet weet wat hij gaat doen. Dat is een absolute meevaller. Er breken jongens door. Alleen als jij uh, direct je, aan je doelstelling voldoet... En dat is ha het halen van direct Europees voetbal... maar je hebt meegedaan op het kampioenschap... Ja, dan is dat niet direct een reden tot Polonaise. Nee, maar wellicht dat dat uh, nog aardig wordt afgesloten volgende week... als uh -huh. ze thuis tegen NAC spelen. Uh, Vitesse, uh, lang een, een grote verrassing in de divisie, heeft meegedaan op de titel. Ja, die kunnen uiteindelijk natuurlijk terugkijken op een prachtig jaar. Ja, moet ook indalen, want hebben ook meegedaan op ja. de titel. Hebben ook het idee gehad, nou, die woorden van Jordania... Ja, dat is lastig natuurlijk, Ja, dat is ook hartstikke lastig, maar Rutte heeft daar wel gelijk. Um, Vitesse is natuurlijk in potentie een aardige ploeg, alleen de ploeg... Maar het gaat erom dat je ook jongens op de bank hebt. die iets toevoegen aan je elftal. op het moment dat de basiskrachten ontbreken. En, en we hadden het gisteravond ook hier een voetbalforum. En hebben we heb ik ook gezegd. ja, als jij terug moet vallen op jongens als Van der Struik. Uh, als je kampioensploeg bent, uh, ja, dat is niet goed. En dat heeft niks te maken met Van der want Het is langzamerhand een cult held bij, bij Vitesse. Ja. Maar is niet van de, van de kwaliteit die je nodig hebt om kampioen te worden. Die selectie is gewoon te smal. Nee. Ja, en daar, daar treft Rutte, denk ik, uh, uh, de, de reden in het hart. Um, en die, die selectie wordt nog wel smaller. Want Boni uh, vertrekt zeker. Uh, van Ginkel wellicht. Uh, is Jordania dan de man die inderdaad nu de portemonnee gaat trekken weer? En wie wordt de trainer? Dat is ook de grote vraag. Want Vitesse ja. heeft natuurlijk... Um, maar dat is even van buitenaf gezien toch een beetje in compromis geleefd. Er is natuurlijk iets geknakt daar uh, na die bekerwedstrijd tegen Ajax op 31 januari. Toen uh, Rutte in de verkeerde bus stapte, of uh, in, niet in de bus stapte. En uh, een paar dagen zogenaamd ja. ziek was, echt ziek was. Maar er uiteindelijk toch niet was in de fase dat zijn team hem het hardste nodig had. En daar, is, daar, daar zijn wel, wel, wel scheurtjes ontstaan in de relatie met de spelersgroep. Um, ik begrijp dat Theo Jansen daar zich wel eens over heeft uitgelaten. En het is nog maar de vraag of Rutte daar, uh, daar blijft... en hoe dat elftal er verder uit uh, gaat zien. Jordania kunt, kan overigens niet zomaar met geld strooien... want er is natuurlijk gewoon financial fair play. En in het kader daarvan um, heeft Vitesse nu al, uh, staat Vitesse er al moeilijk voor. Dus er kan niet zomaar okay. uh, blind met, met geld worden uh, gestrooid. Dus dat zal met, met, met enig beleid moeten gebeuren. Gaan spelers weg, die leveren wat op en dat moet geherinvesteerd worden. En dan de hulp die van Chelsea en, en dat soort richtingen moet komen. Oké, okay, nou ja, dat is dus even. Het wordt een spannende zomer in Arnhem dus. Op dat, uh... Er gaat veel gebeuren, denk ik. Ja. ja uh, dan gaan we naar beneden. De strijd een degradatie. Uh, in Amsterdam werd IJs kampioen. En tegelijkertijd uh, werd er gehuild in Tilburg. Oh. Want uh, Willem II degradeert. Uh, heeft gewoon te weinig kwaliteiten. Dat is uh, de conclusie uiteindelijk. Dat is de conclusie van Streppel ook. Ja. Nee, de was is niet goed genoeg. Selectie is niet breed genoeg. En, uh, is dit maar... iets wat we vaker gaan meemaken met ploegen die promoveren vanuit de eerste divisie? Ja, dat de kloof nu toch echt groot wordt? Het gat is heel groot. Je moet je afvragen wat Kambuur bijvoorbeeld uh, gaat toevoegen aan de ja. eredivisie divisie. En, en hoe. Zij hm. zich kunnen versterken. Kijk, wat Willem II geleerd heeft... is terug naar de eerste divisie, is terug naar de basis. Uh, de club is niet meer in financiële nood. Is, is wat dat betreft gezond. Heeft geen domme dingen gedaan. Willem II keert echt wel terug. Want heeft uiteindelijk toch de potentie om Eredivisie-club te zijn. En zal razendsnel ook terugkeren. Maar dit seizoen heeft het niet... Uh, een selectie gehaald waarmee het, uh, waarmee het gewoon verder kon komen. Directe degradatie ja. voor Willem 2. Ook uh, de twee na-competitieplekken zijn bekend. Roda en VVV <coughs> pardon, moeten strijden tegen degradatie. En uh, voor Roda zag het er best hoopvol uit vandaag tegen NAC. Maar uiteindelijk ging het helemaal mis. Het was een bizarre wedstrijd met een hoofdrol voor NAC-aanvaller Anthony Learning. De Rode JC maakt een belangrijk doelpunt in minuut 13 in Breda. Het is de goal van de Moesje vrijgelaten vlak voor het doel van Ter Rauwelaar. Kopt raak. Ik zeg heel eerlijk, tot 1-3 gaf, gaf er voor ons spel geen stuiver. Weet je, we speelden zo, uh, zo slap. Ik weet niet wat er was bij Roda. Had het, die hadden veel meer het geloof dat, dat die, West, die Wester gewonnen moest worden, leek het wel. De Wels wo, wonnen we niet. We, t, heel even toe we 1 -1 maakten, toen we 1-1 maakten, toen zag je in de ploeg van de gebeurde was. We weten dat Malky heel makkelijk kan scoren. Maar hij doet het nu wel na 19 minuten in Breda in eigen doel. Totaal onnodig. Maar Roda geeft de voorsprong weg. Nak komt langs zij. Ja, en ik zeg eerlijk, toen we 3-8 kwamen, had ik het geloof niet meer. Ja, en het is 2-1 voor Roda JC. De ploeg die dus voor de tweede keer scoort op het veld van de tegenstander. Doelpunt van Rode JC, dat de marge vergroot en op 3-1 komt. Er zijn pas uh, vijf minuten gevoetbald in de tweede helft bij NAC Breda. Rode JC. Ja, dan maak je 3-2 en dan... Uh... Hele belangrijke goal van de man die ook doelpunten moest gaan maken. 58 minuten gevoetbald, een heerlijke knal van ten voorde. Op het moment dat ik zo die 3-3 maakte, ja, toen zag je in de ploeg van dit gaan we niet meer weggewegen. En en... dan Lerling, Lerling! Ja, yeah, zegt Anthony Lerling! Vanaf de linkerkant, punt strafschopgebied op gebied en juist hij... De routinier pakt zijn verantwoordelijkheid met een heerlijk afstandsschot. Als je dan 4-3 en 5-3 maakt, dat is ongelooflijk. Het is de 4-3 van Elson Hooy. NAC Breda komt op voorsprong tegen Rode JC. Prachtig doelpunt, Anthony Lurling. De ene is nog mooier dan de andere. Het is 5-3, Nak speelt ook komend jaar in de Eredivisie. Ja, het is de reactie van het publiek en van mijn ploeggenoten. Na mijn wissel en, uh, en na mijn doelpunt. Hè.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 Ja, het gevoel is uh, onbeschrijfelijk. Anthony Learning, ja, het lijkt alsof hij steeds beter wordt. Phenomenen, ja. Wat een fantastisch doelpunt maakte. Ongelooflijk wat een energie hij op 36 jaar geleefd. toch nog in een wedstrijd kan gooien. En hoe hij het verschil kan maken. Niet alleen fantastische doelpunten. maar hij heeft al eerder dit seizoen bewezen. dat hij neemt zo'n ploeg bij de hand. Hij heeft het gif. En, en ja, ongekend. ongekend. Ja. Hij, hij wordt inderdaad steeds beter. Want er zijn natuurlijk periodes geweest. dat we dachten, nou dat was het met Anthony Leurling. Maar uh, nah, ik vind het leuk. Rodi is heen naar de na-competitie. Uh, is dat vreemd eigenlijk? Dat het brood niet is gelukt. om Rodi zich om daarvoor te boeren? Het was niet een, een hele sterke selectie. Het heeft ook lang geduurd voordat hij echt. Echt compleet was. Ah, voor die dat de moesje, niet ook Ja, maar het kwam er later bij. In de winterstop. Na de winterstop is het ook wel wat beter gegaan. Nou, Roda heeft ook wel het seizoen van de pech achter de rug. Um, een paar rode kaarten gekregen in wedstrijden. Wat ongelukkig. Rode kaarten die overigens geseponeerd werden. Onterecht dus werden gegeven. Maar ja, dat zijn toch met tien man. En dat heeft Roda dit seizoen ook wel, uh, wel parten gespeeld. En ja, eigenlijk is het een schande dat je vandaag een 3-1-voorsprong weggeeft. Ja. En daar was Brood ook woest over. In zo'n uh, wedstrijd? In zo'n wedstrijd. En, en, en net nadat je vorige week eigenlijk die kraken tegen RKC hebt gewonnen... en denkt, nou, we zijn boven Jan. Ja, dan, is dit, dan is, doet dit onbeschrijfelijk veel pijn, denk ik. Ja. Het wordt er overigens net de na of play-offs wordt wel het de kampioenschap van Limburg. Hè? Want ze zitten er alle vier in nu. <laughs> ja. Ja. ja, want VVV moet het ook daar gaan doen in de na-competitie. 0-0 gelijk tegen Groningen. We gaan zij het halen, denk je, Rode en VVV? Ja, ik denk het uiteindelijk wel... Um, weet je, als je kijkt naar de tegenstanders... Volendam heeft een dreun op de kin gekregen... Ja. waar je helemaal u tegen zegt. Die zijn het helemaal kwijt, want die hadden ook alles klaarstaan. Hè? Dan, dan moet je je toch weer opnieuw oprichten. Is lastig, denk ik. Ja, Sparta weet ik niet zo heel goed. Ook niet zo, maar dat, dat speelt wel als een eredivisieploeg. Dat, dus dat zou het tegenstanders nog wel lastig kunnen maken. Het is vaak het andere voetbal waar je je op moet voorbereiden. Minder tijd, maar uiteindelijk denk ik... dat VVV en Roda wel meer kwaliteit hebben... en zich moeten ja. handhaven. Maar er zijn wel meer gekke dingen gebeurd. Uh, uh, een laatste feitje, best, best vreemd op zich. De drie trainers van de onder, onder de onderste drie plekken zijn allemaal blijven zitten. Ja. Streppel, Lok of Brood? Niemand moest weg? Nee, nou ja, bij, bij, bij Willem II was, er, was duidelijk dat, dat kwalite, de kwaliteit was... en, en dat, dat Schrippel geen slechte trainer is. Maar het is wel aardig dat het nee. gezond verstand toch een beetje zegeviert. Als je dat zo wil... Ja, dan, dan uh, zouden we dat zo kunnen, zullen, kunnen concluderen. Ja, dat, dat eindelijk men tot de conclusie komt... het ligt niet altijd aan de trainer. We moeten het misschien ook maar zoeken in de samenstelling van de selectie. Ronald. Dankjewel. Okay. Ronald van de Geer Kampioen in Nederland is bekend... Ajax in Turkije is ook een ajax kampioen geworden. Wesley Snijder namelijk. Met Galatasaray kampioen van Turkije en Istanbul won de ploeg met 4-2 van Sport. Hilmas, Burk Hilmas scoorde twee keer. Het is de negende titel in de geschiedenis van Galatasaray. En eigenlijk was de overwinning niet eens nodig. Want concurrent van met Dirk uit. Verloor vandaag. Met 2-0 van Bojoekse hier natuurlijk. In Italië ook een kampioen. Juventus voor de tweede keer op een rij. Uh, de 29ste in de clubgeschiedenis. Emiel Schelvis volgt het altijd natuurlijk. Uh, Emiel, op overtuigende wijze kampioen worden hoeven? Ja, ik zat even te denken of er ook een link was met Ajax. Nou, misschien als Slater of iets terugkeert. Nee, hm. het was vandaag niet zo heel overtuigend. Maar het hoefde ook niet. Ze zijn het hele seizoen in Italië behoorlijk overtuigend geweest. Het is wel grappig, je zegt de 29ste. Maar alle uitingen waren weer dat ze de 31 hebben gewonnen. Nou, oh ja. Ja, want die twee titels in 2005 en 2006 zijn afgepakt door het grote schandaal van de manipulatie die ze pleegden om goede scheidsrechters te krijgen zodat de resultaten gewaarborgd konden blijven. Mm -hmm. Zijn ze nog steeds niet vergeten, ondanks de belofte van Andrea Agnelli, de grote nieuwe man die onlangs verklaarde bij de Bond dat ze er toch niet meer op terug zullen komen en dat ze inderdaad nu eens door moeten. Maar ja, de supporters denken er even iets anders over. Uh, Arturo Vidal, die ja. scoorde vandaag. En dat is een uh, topscorer, hè? En dat zegt alles. als een middenvelder. En daarom noemde ik net ook de naam van Ibrahimovic. Ze zijn wel degelijk bezig. Ja. Ondanks het feit dat komt. laatst na de uitschakeling door Bayern München... zei dat ze het Ajax van, uh, van uh, Italië dreigden te gaan worden. Ook op internationaal niveau. Dus meer een opleidings... Uh, club dan een uh, club die echt op het hoogste Europese niveau nog tot uh, verbeelding kan spreken. Ja, gaan ze toch, uh, want dat was natuurlijk alleen maar bedoeld om de zaak te prikkelen, uh, gaan ze toch de, de markt op, want uh, het gaat best wel goed met Fiat. Het gaat niet goed met de Italiaanse economie, wel goed met Fiat, en dat is natuurlijk toch in één adem ook Juventus. Ja. Dus ze gaan zich zeker op de markt roeren, en ik moet zeggen, ze hebben het beter gedaan dan Barcelona tegen Bayern München, <lacht> en ik denk ook dat ze ook Europees weer aan de weg gaan timmeren, want er uh, staat na twee jaar wel weer een, een homogeen team. Ze moeten alleen een beetje zo goed zorgen voor de vervanging uiteindelijk die er toch gaat komen voor Andrea Pirlo, de grote man nog altijd. Ja, dus het portemonnee wordt getrokken en dan willen ze doorgroeien naar de Europese top. Securo, ja. Oké. Okay. Emiel, dankjewel. Emiel, schelvis over het kampioenschap van Juve in Italië. Het uh, was genieten voor de voetballiefhebbers vandaag. Negen divisiewedstrijden op hetzelfde moment, half één vanmiddag. Onze verslaggevers konden aan de bak... Want er vielen maar liefst 38 doelpunten. 36 daarvan waren te horen in langs de lijn. We waren namelijk niet bij het duel tussen Heracles en Twetten. Voor wie het heeft gemist. Zo klonken ze in onze uitzending. De eerste kans misschien voor RKC in de beginfase en het is een doelpunt van Braber. Hij zit erin. Ja, PSV komt op 1-0 tegen NEC na 9 minuten. Er is een eigen goal van nodig van Daan Bovenberg. Aan de thuisploeg, Ado scoort tegen Feyenoord na 10 minuten. De eerste echte kans voor Ado. Rode JC maakt een belangrijk doelpunt in minuut 13 in Breda. Het is de goal van de Moesje vrijgelaten. Het is 12 uur geworden, oftewel het vuurwerk is losgebarsten. Ajax scoort 1-0 via zichtdorsen. Maar Roda geeft de voorsprong weg. Nak komt langs zij. Maar weer een goal bij Rachner. jong Jongejonge de goals. Ja, en het is 2-1 voor Rode JC. De ploeg die dus voor de tweede keer scoort op het veld van de tegenstander. AZ op 1-0 door Elm het is hoekschop van Maher gescoord door Utrecht 1-1. Een uh, geluksdoelpunt van Utrecht. Dat zal nu aan de andere kant de 2-0 erin vliegt via Toyvonen. En daarmee aan de onzekerheid van het veden van Maspreek. Toch het einde komt. Mulder gaat naar de hoek en dan is het 2-0 voor Ado Den Haag. En Feyenoord had het al zo moeilijk. AZ uh, dat toch al een uh, heugelijke middag kent uh, bij deze tussenstand allemaal. Komt zelf op 2-0 tegen PEC Zwolle. Feest in Maalwijk. RKC is op 2-0 gekomen en... Doelpunt van Rode JC dat de marge vergroot. En... En op 3-1 komt... Ja, daar is de spanning terug in Waalwijk bij RKC Vitesse. Want in het begin van de tweede helft is het Jan-Arie van der Heijden die de 2-1 maakt. Hele belangrijke goal van de man die ook toepunten moest gaan maken. 58 minuten voetbal, een heerlijke knal van ten moorde. Ja, daar komt de Utrecht op een 2-1-voorsprong tegen het spel in. De verhouding in in de tweede helft. Lurling, dan Leurling, Leurling. Ja, tegen Antony Leurling. Vanaf de linkerkant, Puk straks op het gebied. En juist hij. Hij staat te koud in het veld. Aaron Johansson, de IJslander. Die nieuwe spits van aanzet. Die we al een paar keer hebben gezien. En die goed indruk heeft gemaakt. Ja, 2-1 geworden ze plotseling in het eigen Met PSV-EDC. 1-3 en het is een fantastische uithaal van centrale verdediger Jan Buitens. En die Enke. Die eindelijk zullen ze denken die 51.000. Het is 3-0 geworden voor Ajax. Ja, ja, het is 2-2 geworden hoor. Hier in uh, Waalwijk. Vitesse scoort. Hij is aan de Duits en hij scoort voor de Waalwijkers. 3-2 is het hier in het Stadion. Dit is de 4-3 van Elson Hooy. Ja, want daar ligt de gelijkmaker dus in bij PSV NEC. Die komt op naam van Amelieu. AZ begon op een 4 0 voorsprong tegen de En die schiet tegen de Kiepelhoff. Die laat hem los. Op het dichtbij is het dan gewoon 3-2 Lens. Prachtig doelpunt. Anthony Leuling. De ene is nog mooier dan de andere. Het is 5 -3. Boekschop van Ajax. Met nog altijd in de ring. komt de vierde. Ja, en het is 7-0. En Herenwijn kan weer van vooraf aan beginnen. 2-4, de nieuwe tussenstand. Het feest is compleet voor Ajax. Het is 5-0 geworden. Voor de voeten van Wil een van de invallen, speelt de bal. In het duel met Merkels bal voor de goal. Komt hij de beslissing. Locadia niet bij het spel. Het is 4-2. En daarmee is het gedaan. En het volgt de opluchting van de tribune. En wat staat hij te verlunderen. Frank de Boer aan de zijkant. Want hij weet het. Zijn derde de titel op rij als trainer van Ajax is een feit. Ja, Ajax kampioen van Nederland. Uh, Fede Galatasaray is dat van Turkije. Juventus van Italië en Barcelona gaat het toch echt worden van Spanje. Maar het is nog steeds niet zo ver. Barca won wel vandaag na een achterstand van 2-1 uh, van Betis Sevilla. Twee doelpunten werden gemaakt door een invaller. Hij heet Lionel Messi. Nog geen kampioen, ik zei het al, Barcelona. Het verschil met Real dit is 11 punten. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan. In Engeland dan, een wedstrijd Manchester United, al een tijdje kampioen... verloren op eigen veld van Chelsea door een eigen doelpunt van Phil Jones. En dat was ook nog rood voor Rafael. Chelsea staat nu derde. dat is een plek die recht geeft op deelname aan de Champions League. In uh, Frankrijk is Paris Saint-Germain bijna kampioen... maar het heeft de kans op de titel vanavond laten liggen. ploeg speelde met 1-1 gelijk tegen Valenciennes. Alex maakte 7 minuten voor uh, tijd de gelijkmaker... Thiago Silva kreeg in de eerste helft een rode kaart bij Paris Saint-Germain. Het verschil met nummer 2 Olympique Marseille is 7 punten. Nog drie wedstrijden te gaan. En het is daar nog niet helemaal afgelopen, maar wel bijna. En het lijkt er dus op dat ze nog even moeten wachten in Parijs... totdat ze het uh, kampioenschap kunnen binnenhalen. Dan in België, daar blijft Club Brugge in het spoor van koploper Anderlecht. Brugge won met 2-1 van Lokeren. En eerder vanmiddag was Anderlecht al met 2-0 te sterk voor standaard Luik. Anderlecht natuurlijk met John van der Brom, won wel weer. En staat nu wel bovenaan de ranglijst in die uh, vreemde competitie. Die play-off-competitie daar in België. Anderlecht, ik zei het al, aan kop met twee punten voorsprong op Club Brugge. En twee op Zulten Waregem En daar weer achter uh, Racing Genk van uh, van uh, Mario Been. Ik krijg zojuist te horen dat het uh, afgelopen is in Parijs 1-1 en daardoor, daardoor is uh, Paris Saint-Germain nog geen kampioen van Frankrijk. Maar dat kan niet lang meer duren. Goed, het einde van uh, langs de lijn. Over 30 seconden zijn we eruit. Ik kan u vertellen dat we er morgen weer zijn tussen 10 en 11. Dat zo meteen het journaal is om 11 uur. En daarna met het oog op morgen met John Janssen van Galen. Wat mij betreft nog een hele fijne avond. Dag.